Levi van Eck met het NOS-journaal. Het CDA houdt dinsdag een spoedoverleg... na de verkiezingsnederlaag bij de Provinciale Statenverkiezingen. De partijtop praat dan opnieuw met regionale CDA'ers. Vrijdag gebeurde dat ook al en in dat overleg was er veel woede en onbegrip... zeggen betrokkenen tegen de NOS. Regionale CDA'ers vragen zich af of de partij nog wel in het kabinet kan blijven zitten... en of Wopke Hoekstra partijleider kan blijven. Vrijdag zei de CDA-ministers al dat het kabinet, na de enorme winst van de BBB... niet meer door kan met het huidige stikstofbeleid. De Zwitserse bank Credit Suisse wordt overgenomen door UBS, een andere bank uit Zwitserland. Dat is bekendgemaakt op een persconferentie. De Zwitserse staat komt beide banken te hulp met zo'n 100 miljard euro. Als er geen oplossing was gevonden, waren de gevolgen desastreus geweest, benadrukte de bondspresident. Credit Suisse kwam in de problemen door het omvallen van twee Amerikaanse banken. GroenLinks lijkt met ruim 18 de grootste te worden onder Nederlanders... die in het buitenland hebben gestemd voor de provinciale statenverkiezingen. Zo'n 37.000 mensen hadden zich laten registreren als stemmer. In de voorlopige uitslag staat D66 op de tweede plek. BBB, de grote winnaar van de verkiezingen... was niet verkiesbaar voor de kiezers buiten de landgrenzen... Briefstemmen die morgen nog binnenkomen vanuit ambassades en consulaten worden nog meegeteld. Bij een aanval op een goudmijn in de Centraal-Afrikaanse Republiek zijn negen mensen omgekomen. Het zijn allemaal Chinese staatsburgers. De mijn wordt beheerd door China. Twee anderen raakten gewond. Schutters openen het vuur nadat ze de bewakers van de mijn hadden overmeesterd.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 Er staat een file op de A7, Zaanstad richting Hoorn. Tussen Purmerent en Hornen is de vertraging een half uur. Dat komt door een politieonderzoek? Na een ongeluk Eén rijstrook is dicht. Tot zover de verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. Met nu Peaceful Radio. Welkom terug bij Pixel Radio Show 1534. Recentering, dat is het nieuwe EP'tje van James Asher en Arthur Hull. Bekende klanken van toch altijd het iets wat ritmische werk van James Asher samen met Arthur. Dan krijgen we een nieuwe dame, Tankia, dat is een... Ik hoop dat ik het een beetje goed uitspreek. Het is een mevrouw uit uh, Londen. En uh, heeft uh, Indische roots. En daarom heet dit uh, album ook 18 Piano Sutras. En 25 South Asians uh, Pianisme. Nou ja, in ieder geval op piano. Dus het is een dubbel cd. En uh, dat zien we niet vaak meer. En dat staat natuurlijk helemaal vol met uh, piano. En nog eens... Uh, Piano. Dan gaan we eens even kijken. Terug in de tijd met uh, Mac Bolus, met Pilgrimage. En daarna Randy Mats met Wind, Water and Stone. En we sluiten af met Playing in the Fields. En daarna hebben we dan gelijk een Nederlander, Paul Fans. Paul altijd uh, heel lekker actief op Facebook en organiseert van alles. Net zoals Elena Scanasi. Uh, ook naast uh, begaafd uh, muzikant ook nog uh, schilder Ja, hij schildert ook het een of het andere. Hij had in Noord-Frankrijk zelfs een uh, expositie. Ja, dat is natuurlijk hartstikke leuk om af en toe ook je werk eens te laten zien aan de mensen. Goed, um, Paul Vins op Facebook. En natuurlijk een eigen website, paulvins.nl En... Um, Pichforradio.info, daar vind je deze playlist en deze muziek. En wat uh, verder allemaal nog langskomt in de week. Allemaal Terug. Ik wens je heel veel luisterplezier. Uh.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 to Peaceful Radio, your station for good music. Geshwia, geshwia, a kharidoj geshwia Uchardia uchagach, wa shundida mushamot Uchardia uchagach, mushamot